Vijf jongens zijn opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een man in Arnhem. De man van 73 werd gisteravond op straat zo zwaar mishandeld dat hij onwel werd en gereanimeerd moest worden. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vanmiddag pakte de politie een man van 18 en vier minderjarige jongens op voor de mishandeling. Je hoort de burgemeester van Arnhem. Het is afgrijzelijk, een afgrijselijke misdaad. afgrijselijk ook voor de nabestaanden. Grote impact ook uh, op de Arnhemse gemeenschap. Het is niet duidelijk of de jongens zichzelf hebben gemeld bij het bureau. Belgische ziekenhuizen slaan alarm. Als het zo doorgaat met coronapatiënten kunnen ze over een week het werk niet meer aan. De ziekenhuizen vragen de politiek om een lockdown. Dat is volgens hen de enige manier om de zorg niet in te laten storten. De terrorist die vanmorgen in Nice drie mensen doodde is een man van 21 uit Tunesië. Hij zou eind vorige maand als migrant in Italië zijn aangekomen. Begin deze maand reist hij door naar Frankrijk. Hij was niet bekend bij de Franse politie of veiligheidsdiensten. Mark Rutte wil nog wel even premier blijven. Bronnen binnen de VVD zeggen tegen RTL Nieuws dat hij bij de komende verkiezingen opnieuw lijsttrekker wil zijn. Dat is op zich geen verrassing, want verschillende VVD'ers zeiden al dat ze erop hoopten. En de VVD doet het heel goed in de peilingen. RTL probeerde het Rutte zelf ook nog even te ontfutselen. Meneer Rutte, u bent eruit hè? Waaruit? Dat u nog een keer wil als lijsttrekker van de VVD. Als er mededelingen daarover te doen zijn, dan hoort u het. Ja, maar wij horen dat u dat op een hele korte termijn gaat doen, deze mededeling. Nogmaals, u kent mijn opvatting, u hoort het als het zover is. Heeft u zin om weer campagne te gaan voeren? Nogmaals, ik weet niet wat u allemaal denkt te weten, maar als er iets een is, hoort u het. Ja, staat uw hoofd er wel na nu u midden in de coronacrisis zit? U gaat erover door, maar ik heb u antwoord net gegeven. Als er iets een is, hoort u het. En dan het weer nog. Regen en motregen. Het is rond de 12 graden en het waait flink. Pas vanavond laat klaart het een beetje op. Morgen veel bewolking, hier en daar regen en 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A7 Zaanstad Horen. Tussen en en Purmerend is de vertraging 10 minuten.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 single van Operation Hurricane. Lose Control. Sinds vandaag, eigenlijk misschien ook wel stiekem gisteren... is hij uitgebracht. Met Zandvoorts inbreng. Want dat is Jurgen uh, Kürbezoek. Volgende week uh, gaan we even met hem praten erover. Dus wat dat er gaat, uh, komt hij weer vrolijk voorbij. Het zijn jongens uh, die het uh, gewoon uh, positief uh, blijven doen. Uh, denk ik, uh, omschreven de omstandigheden. Ik denk toch ook wel dat Operation Hurricane... Uh, het is eigenlijk wel een beetje het jaar van Operation van Hurricane. Ja, ja, ja, 2020. Uh, en bovendien, die uh, Jurjan Keurbezoek. Uh, met een beetje uh, fantasy is het uh, de buurjongen van Tino Stark. Dus uh, nou, dit is wel weer uh, in de categorie bijna over het hoofd uh, gezien. Maar, goh, ze hebben hem toch uitgebracht. Ja, dan moet je hem ook drangen aan ja. je. en loose change. No change. Another pin, another pin. What a heart-shaped record Joe Chain Worth 24 carats Just a hot again Like there's nobody home Yeah, there's nobody home Cause all the glitters is gone Till your glitter get old May your money don't fall Als ze straks uh, Heart Boxen uh, bijvoorbeeld uit gaan voeren. Of uh, Smells Like uh, Teen Spirit. Dan zou je bijna het verschil niet horen denk ik hoor eerlijk gezegd. Head First is de band. En ze komen uit Leiden. Gewoon Nederlandse uh, popmuziek. Dus ze hebben het uh, gewoon, uh, ja, ze hebben gewoon een echte... Uh, Nirvana-stijl van gemaakt. Hoe ben ik daar aangekomen? Ja, dat is ook weer zo heel erg fijn. Als je op zaterdagmiddag naar Radio Kapelle luistert tussen 12 en 2 bij Zwaardvis, dan kom je er ineens achter dat er dus wel een uh, wederopstanding is van Kurt Cobain, lijkt het wel. Maar goed, uh, Willem heeft uh, afgelopen zaterdag in de uitzending leden van Head First uh, in de uitzending gehad. Ik voelde zo waanzinnig. Ik denk, dat gaan wij ook doen bij Althorne TV. Ik weet dat die gasten zitten te luisteren. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. Loose James, uh, dat is het nummer van Koekoe. En die band komt gewoon weer uit Den Haag. Nou, uh, Walter Sans, let je weer even op. Want dit is uh, het nummer wat uh, hier gemeenschappelijk tussen ons tweeën wordt uh, gedraaid. In elk uitzien zit hij wel. Van Liener met alleen.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 Dacht het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. regelrechte primeur, want morgen gaat die uitkomen. Dayweaver met de nieuwe single Ride on the Money. Daarvoor Verline met Alleen. En dit sluit haar toch wel een beetje op aan. Leuna met hun laatste If I Could Do It Again. If I could do it again I sleep with so many Van de tweelingzussen is aan de slag gegaan... bij 3 voor 12 Noord-Holland-Utrecht. In dit geval. En is daar uh, min of meer een beetje een collega... van uh, een van de dames uh, met wie ik uh, dat programma hier uh, doe. Namelijk Demi van de Wolleberg. Maar Demi is hoofdredacteur. En Madelon Bruinhof gaat uh, meer de PR kant op... van 3 voor 12 Noord-Holland-Utrecht uh, doen. En misschien zelfs er dan wel genegen zijn om hier en daar... nog wel eens een tip uh, naar mijn kant op te sturen. Je weet het maar nooit. If I Could Do It Again van Leuna. Dat uh, is de laatste single. En de dames uh, worden hier... veelvuldig gedraaid. Nou, ik uh, weet niet uh, of dat... Uh, uh, inmiddels ook geldt voor de band... die we straks uh, gaan draaien. Nou, eigenlijk nog niet helemaal. Want uh, toen ik het las... toen dacht ik, 33 jaar oud... bestaat uh, of 33 jaar lang bestaat de band al... En dan, uh, dat zijn voor mij dan van die blinde vlekken. En dan denk ik, joh, wat, uh, wat, uh, wat heb, ik dan? heb ik dan onder een steen gelegen of wat dan ook. Maar goed, uh, uh, Jessica de Wal die, uh, die stuurt mij dan uh, regelmatig uh, dingen op. En dat was dan de band The Covenant. En aan de telefoon hebben we uh, Frank van der Reep. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Ja. Uh, want uh, jullie uh, bestaan uh, al een lange tijd, uh, uh, want uh, uh, jullie zijn dus ook als jonge broekies, denk ik, begonnen als, uh, als band zijn, of niet? Uh, nou ja, zeker. Uh, hoewel, uh, wij, wij waren al begonnen, ik was met een bassist begonnen in een bandje in 1982. Ja. En, uh, nou ja, we, we zijn toen een beetje van aanrommelen met, met ons eerste bandje, zou ik maar zeggen. Ja vaak waren er in bandjes altijd, er was altijd wel eens wat gedoe en ja. uh, dat soort dingen. En toen zei ik met de bassist, zeiden we op een gegeven moment, joh, zullen we nou eens een bandje beginnen waar het gewoon leuk is om mee te spelen ja. en gewoon avondjes muziek mee te maken. En dat was in uh, 88 was dat. Ja. En uh, ja, we bestaan nog steeds, dus het is gelukt wat we voor ogen hadden. Ja, dus het plezier moet, moest eigenlijk bij jullie dan voorop komen te staan. Precies, ja. precies. Niet de pretenties die sommige mensen hadden, maar ja. gewoon leuk, uh, leuke afzenden beleven. Ja, had je zelf dan ooit ook nog uh, ooit de droom gehad van, nou, ik zou ook wel uh, van het Kaliber uh, Golden of wat dan ook uh, willen zijn uh, dat ik ook uh, in zalen sta te treden, maar het, uh, het bewijs is er, jullie bestaan nog steeds. En de hier nou, trouwens ook. Dat is een beetje een slechte vergelijking, maar goed. Uh, want, <laughs> ja. Maar ik bedoel ermee te zeggen van... Uh, hey, uh, ik bedoel, je hebt, je hebt vaak hele goede, poefgoede bands... en die, die vallen dan in één keer na vijf, zes jaar uit elkaar... omdat, nou ja, goed. Uh, is dat ook uh, de geest die jij zag zweven... In, uh, in, op een bepaalde manier, of niet? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, wij waren uh, begonnen... Uh, maar toen... Ik moet je eerlijk zeggen, wij, ik was toen al, was toen al uh, getrouwd. Mm. Uh, we wilden al kinderen en we, we, waren, uh, we hadden allemaal banen. Mm. Dus we wilden dit gewoon blijven doen als hobby. en, en Niet per se om beroemd te worden, nee, okay. bekend te worden, maar wel uh, leuke avonden natuurlijk. Ja, en ook niet om aan te verdienen of wat dan ook. Want je hebt natuurlijk uh, beroepsmuzikanten, uh, maar jullie doen het er gewoon bij als ik, uh, als ik jou zo hoor. Ja, klopt, maar dat ja. was toen de tijd ook nog niet zo heel erg. Ja, ja. Uh, je kon als beentje best wel vaak spelen. Ja. Je kon bijna overal spelen als ja. je wilde. Vergunningen, dat, daar werd volgens mij ook amper nog aan gedaan. Ja. En uh, nou ja, we zijn zo uh, gewoon lekker doorgegaan, maar nooit met de intentie om beroemd te worden. Nee. Maar uh, goed, uh, jullie hebben best uh, wat, wat albums uh, uitgebracht. En het laatste album, dat heet dan... The Story of Bloody Stupid Cash Into Her Arms. <laughs> ja. uh, is een mond vol. Waar gaat het over? Zeker. Nou, het is een heel verhaal. Uh, dat album daarvoor ging daar ook al over. Hm? En, uh, nou, het gaat over een, um, een geshevede muzikant... die... Um, Liedjes van, uh, van bekende popsterren en rock'n'rollsterren gebruikt om, uh, om anders zelfs zijn eigen nummers uh, van te maken. En mm. In feite uh, heb ik dat zelf natuurlijk ook gewoon gedaan. Ja. Uh, nog iets, want ik zie ook uh, bijvoorbeeld uh, dat het ook een uh, soort moment van frustratie uh, kwijt uh, kunnen in de, de muziek. En dan met name op, op jou heeft dat uh, betrekking. <laughs> frustratie. Ja, ik, ja, ja, frustratie. Uh, de, nou ja, in, in dit geval over een aandoening uh, die je schijnt te hebben. Oké, okay, ja, ja, maar dat, is, dat, is enkelt, uh, dat gaat enkel alleen over het uh, liedje uh, De Song Loophole. Ja, nou die hebben we dus uh, gedraaid. Vorige week. Oké. Okay. En, en die gaan we straks natuurlijk weer draaien, want we hebben natuurlijk nu een interview met je. Me, dus. ja. Maar uh, is dat, uh, heeft dat jou gehinderd in een, in een aantal opzichten? Uh, die aandoening, ja, schildkier ja? aandoening, ja, ja zeker, dat doet het, uh, bijna elke dag ja. doet, uh, uh, doet hij dat. Ja. Ja, hij, hij hindert me heel erg, ik heb uh, weinig energie, ja. En, uh, maar ja, ik, ik probeer me daar steeds overheen te zetten. Uh, ja. Maar daar, uh, daar boet ik dan ook iedere dag weer voor. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan, als je, als je dan toch ook graag optredens wil doen, want ja, er staat op 29 november uh, weer een optreden gepland in de Melkweg, voor honderd gelukkige concertbezoekers. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan ergens halverwege uh, ja, toch uh, zegt, jongens uh, ik uh, trek het niet. Dat, uh, dat, uh, dat lijkt me niet uh, de bedoeling. Uh. Nee, ik doe altijd de dagen daarvoor altijd wel rustig aan. En uh, op de dag zelf, ja, het is, het is geen rock'n'roll meer. Hm. <laughs> op de dag zelf ga ik ook smiddags gewoon slapen. Aha, aha. Dus ja, het is dat echt... Ja. ja, het is plannen. Ja, het is, het is haast ook topsport voor je... als ik het zo beluister in Op, dat deze, op zich. deze manier wel. Ja. Ja, ik ken ik ook uh, verschillende muzikanten... die ook al gestopt zijn met, uh, met uh, optredens... Ja. Ja, omdat ze deze aandoening hebben. ja, nou, ja maar dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen. Ja, dat, dat snap ik. Uh, hou jij ook echt van optreden... Uh, ja optredens ja. te doen. Ja, daar, daar doe ik het voor eigenlijk. Ja. Ja. Is is dat ja. Op, opnames voor uh, opnames ja. albums maken. Ja. In principe doe ik dat uh, om weer optredens te kunnen krijgen. Ja. Uh, want uh, ik, ik heb uh, wel eens Huub van der Lubber gehoord uh, op de radio. zo kan wel alweer van heel wat jaren terug. Ik geloof dat hij dat is ergens in de jaren negentig zei. Toen uh, vroeger ook een uh, radiopresentator. Zeg Huub, wat vind je er dan uh, zo? Ja, ik, uh, ik vind het enig. Ik zal wel tot mijn zeventig zijn. Inmiddels is hij, geloof ik, bijna zeventig. Maar hij staat nog op het podium. Dus wat dat ja. gaat. Uh... Nou, ik, zolang ik uh, dit vol kan houden, ja. wil ik dat ook blijven doen. En ik denk ja. dat ik altijd wel. Uh, muziek zal blijven maken ja. um, want uh, in, ja, dat is komend jaar dan bestaan die 33 jaar want uh, di ja. dit jaar kun je eigenlijk een beetje afschrijven hoe gaan jullie eigenlijk daarmee om want als, uh, als je dus geen optredens meer kan doen vanwege het uh, verhaal van dat -woord, ja, woord ja. ja waar haal je dan uh, nog een beetje de energie vandaan denk ik dan nou ja, nee, dat, dat valt dan mij. Wij hebben, ik, ik woon in Amsterdam, uh, oost woon ik, en Ik ja. mij aan de overkant, daar hebben we uh, de studio van onze gitarist, Helmans. Ja, ja. ja, u heeft uh, studio, de tracking room. Dus je moet je voorstellen, daar staat een grote Beusseldorfen-vleugel. Uh -huh. Daar staat alle apparatuur die je maar uh, nodig hebt uh -huh. om te registreren, maar ook om op te spelen joh, dat is toch uh, gewoon een snoepdinkel voor een muzikant. Uh -huh. Dat is onze het. Wij noemen het ook onze het. <laughs> ja, ja ik, ik kan me er alles wel vijf voorstellen wat dat gaat. Um, want uh, ook, uh, ook, ook zo'n hele mooie uitspraak is van... nou, toch ook niet de eerste de beste uh, poppodium eigenlijk. Dan heb ik het niet over de, de fysieke poppodium... maar een platform eigenlijk, Oor die zegt de, dat jullie de, de laatste originele underground band van Nederland <laughs> zouden zijn. Nou wie weet? Ja. <laughs> ja. ja ik, weet, ik weet het niet. Nee. Uh, waar dat dan? Ik weet niet precies waar dat op gebaseerd is. Nee. Uh, we maken natuurlijk we maken een soort van uh, poprock mm -hmm. in in in mijn oortiek, uh, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, misschien gaat het er meer om dat wij niet bekend zijn verder in Nederland. Er zijn heel veel mensen inderdaad die verbaasd zijn als ze ons horen of de eerste keer zien. Ja, dat, nou ja, maar, ja inclusieve ik, inkeren, ik want wat ja, dat er gaat. Ja. Ik ken jullie helemaal niet. Hoe dat nou? Ja, we doen ook alles zelf. Wij zijn een echt do-it-yourself uh, band. En mm. dat hebben we vanaf het begin af aan al gedaan. We hebben nooit echt kruiwagens uh, um, gehad. Ja. En ja, God. Eh, de, de, de... Is je nou eenmaal zo gelopen? Ja, ja, het we zijn loopt. We zijn er ook nooit mee bezig geweest hè? Nee. Om, uh, om beroemd te worden. Nee, maar dat, maar dat, dat, dat geeft ook niet, denk ik dan. Hè? Want dat, dat is, heeft ook een bepaalde magie. En dan, uh, dan, uh, dan heb je zoiets als een soort cultstatus. Nou, dat is toch ook uh, ja, op een bepaalde manier. Ja, precies. Ja. Misschien, misschien bedoelen ze dat ermee. Ja, dat, dat, dat denk ik dus ook. Ik bedoel, uh, kijk, het, is, het, ja. het, het, zou, het, het zou in die zin uh, zou je daar uh, wel een, uh, een predicaat aan kunnen ophangen wat, uh, wat dat er gaat. Tenminste, dat is ja? mijn uh, opvatting erover. Nou, dan zou ik kijken of we daar een certificaat voor kunnen krijgen. Ja. Dan kan ik dat op onze ik... website plakken? Zal ik het dan maar doen? Dan, uh, dan zeggen we, uh, gewoon wij van Alternative FM zeggen dat de Covenant gewoon een, uh, de, de band als cultstatus uh, bestempelt. Nou. <laughs> zo gecertificeerd. <laughs> dat is nou ja bij deze gedaan. Dus ja, uh, ik zou zeggen: neem hem mee naar de boomhut, plak hem op en zeg: kijk, dit heeft die, uh, dat heeft die mafkees uit Zandvoort gewoon gezegd. Dus wat dat gaat, uh, denk ik, uh, dat dat wel goed zit. <laughs> goed. Laten we dat doen, ja. Ja, ja. Um, ik, ik ben vrij nieuwsgierig uh, als het album uh, gaat komen, want ik neem aan dat er uh, meer op uh, staat. Hoeveel uh, nummers hebben jullie elkaar uh, staan? Je bedoelt het nieuwe. Ja, de Story nieuwe... of Bloody Stupid into. Uh, oh, dat. Oh, die. Nee, die hebben we. Die is afgerond. En dat zijn in. Oh, dat totaal, in, Ja, pff, ja sorry. In totaal zijn dat wel 30 nummers geworden. Oh, ja. Ja, nou, die, hebben, uh, die albums hebben hele goede kritieken gekregen. Ja. Dat is, dat is ook wel een grappig iets van de Covenant. Als ja. we een album uh, uit hebben, dan gaan we, zijn er altijd behoorlijk goede kritieken. Ja. Mm, daar scoor je eigenlijk nooit optredens mee of, of nooit een boek is. je hebt alleen maar goede kritiek <lacht> ja, ja, nou, ja. Uh, je mee op. nou ja het is een soort bevestiging van dat je goed bezig bent ja. voor jezelf en dat je weer uh, goede moed krijgt om, om verder te gaan ja ik lees het nu goed hoor drie jaar na de release van het laatste album dus uh, dat is ja. alweer drie jaar geleden dus, uh, dus ja wellicht uh, dat het uh, nog uh, smaakt naar een volgend album en dan ben ik wel nieuwsgierig. Ste steek ik ja, mijn vinger is... bij deze op? Nou, wij zijn alweer bezig met, uh, met opnames natuurlijk. Ja. Zo waren we, zoals Loophole was daar ook een van die nummers van. En we ja. wilden dat eigenlijk voor dat uh, mini-album uh, gaan gebruiken. Maar uh, ja, het was wel heel toepasselijk toen de nieuwe maatregelen er weer uh, ja. in werden gegooid. Uh, dat we deze gingen uitbrengen. Goed. Zullen we het dan maar gaan draaien? De Covenant met Loophole. Ja, doe dat. Gaan we dan uh, meteen uh, nu uh, laten horen? Hier is die: Loophole van. De Covenant. ...maar de lief liep bij ons in de uitzending telefonisch is wel te verstaan. Het ging onder andere over haar plannen die ze nog heeft. En over deze single. En natuurlijk over de clip die erbij geschoten is. Met daar dank aan Miranda Huibers. Want die had het interview voor een deel voor haar rekening genomen. En ja, dan moet ik het uitvoeren. Dus het is altijd wel leuk als je dat op een bepaalde manier kunt doen. Daarvoor hoorde je de Covenant met de loophole... Wat ook alweer de tijd op 12, 13 over half 10 maakt inmiddels hier bij Alternative VM. Dan gaan we ook meteen door met een nummer wat we eigenlijk bijna over het hoofd hebben gezien: Tim van Doren, 14 Minutes of Ignorance en Bliss. Een serie van traces. Dat was een plom. En ik zou zeggen dat hij wilde gaan zien mensen in dit. Tim van altijd opletten met uh, Lizzie's Lion. Want er zijn er uh, meerdere, dus... Uh, <laughs> en dan controleer je ook van... is dit uh, dan de Lizzie Lion het Zwolle? Ja! Ja! Het nummer dat heet Fake. Ook weer in die categorie van... bijna over het hoofd gezien... en toch even nog uh, gauw draaien. Want ze hadden het erover ergens. Uh, uh, al een beetje tijdens de lockdown. De eerste lockdown zo'n een beetje van... ja, we zijn bezig met nieuw materiaal. En dat is uh, dit geworden... Bovendien zitten ze nog steeds niet stil er komt nog meer aan. Fake, hoorde je daarvoor Tim van Doren met uh, ook een heel mooi uh, nummer van hem. Uh, namelijk uh, Bliss. En komt van een uh, klein mini-album, 14 Minutes of Ignorance. Dan gaan we weer naar Oren, naar Noord-Holland en dan komen we uit uh, bij Weststone. En het nummer dat heet Better. Je afkappen ook, dat is weer uh, altijd uh, ongezellig als je dat uh, moet doen. Maar ja, er is nog uh, veel te draaien. En de, dit is een van Kafka en die Why don't we raise a dance in the backyard? ik al die WhatsApp-berichten een beetje door te nemen op mijn telefoon. En dan zie ik ineens 3 oktober 2019. Dat was de dag dat Frank van Castor hier was geweest. Toen nog uh, Nederlandstalig werk. En dit was eigenlijk het uh, werk uh, wat hij nu uh, heden en dagen uitbrengt. Namelijk het uh, nummer uh, Tears Are The Nights van Kafka. Heb ik er nog eentje en uh, daar moet ik op uh, gaan schieten. Oh, dat is natuurlijk niet helemaal uh, de bedoeling... dat ik hem nu uh, er in één keer in uh, gooi. Nu wel. Want anders dan kom ik niet allemaal uit met de tijd. Um, de, vorige week de single gepresenteerd. En nu gewoon weer op het lijstje. Ik spreek je volgende week weer. Dit is Woven van... Of Woven van Lasset. Dag! Don't want to give us up. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. We're so woven Into it so over into it so